7 uur. In Jong met het NOS-journaal. Het alarmnummer 112 is dinsdagnacht in totaal een uur gedeeltelijk onbereikbaar geweest. Meldt KPN. Door de storing, veroorzaakt door onderhoudswerk kwamen 60 noodtelefoontjes niet bij 112 binnen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft met alle 60 bellers contact opgenomen. Gebleken is dat de onbereikbaarheid van het alarmnummer geen ernstige gevolgen heeft gehad. De inwoners van een aantal dorpen in de buurt van de Japanse kerncentrale Fukushima mogen weer naar huis. Dat betekent dat zo'n 16.000 van de 100.000 evacuees naar huis kunnen. De dorpen liggen in de buitenste ring van het gebied dat sinds de aardbeving en tsunami van vorig jaar maart is afgesloten. De rest van het gebied blijft voorlopig dicht. Volgens de regering zijn de problemen bij de kerncentrale Daiichi in Fukushima voldoende onder controle. Maar het kan nog tientallen jaren duren voordat het hele gebied is schoongemaakt. De reclamecodecommissie heeft geen problemen met het spotje van vakcentrale FNV met daarin een lachende premier Rutte. Alle klachten erover zijn afgewezen. In het spotje vertellen mensen met een handicap dat ze zich zorgen maken over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Tussen de fragmenten door zijn beelden te zien van een lachende premier. De FNV is blij met de uitspraak. De vakcentrale vindt dat de commercial heeft bijgedragen aan de discussie over de wet werken naar vermogen. Het spotje wordt overigens niet meer uitgezonden. In Dokkum zijn drie mannen op heterdaad betrapt toen ze whisky probeerden te verstoppen in de dubbele bodem van een vrachtwagen trailer. De whisky zat in flessen en toen de Fiat en Douane binnenvielen was een deel van de fles al in de dubbele bodem verdwenen. De mannen die alle drie van buiten de Europese Unie komen worden verdacht van het ontduiken van accijns, omzetbelasting en invoerrechten. Het weer vanavond en vannacht vrijwel overal bewolkt met plaatselijk wat motregen. Minima rond 7 graden. Morgen bewolkt met soms een beetje regen en een middagtemperatuur rond 10 graden. Dit was het in Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Behalve op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat het nog vast tussen Leidschendam en Zoetewouderdorp over 5 kilometer. En de A15 richting Europoort bij Spijkenisse 4 kilometer. Tot zover de verkeer.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 everything i see reflects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 So do that. www.zfmzandvoort.nl Was niet van water, maar van China het zal. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk. ZANG